10 uur dikte Hark met het NOS Journaal. Afgelopen nacht is het in grote delen van het land uitzonderlijk koud geweest. Het koud werd het in het Brabantse Woensdrecht met min 6,7 graden. Op zeker 15 KNMI-weerstations werd een koude record gemeten. Er waren opvallend grote verschillen tussen de delen verschillende delen van het land. Op Schiphol kwam de temperatuur niet eens onder het vriespunt. Meteorologen denken dat met deze koude nacht een einde is gekomen aan de lange winterperiode. Vandaag en de dagen daarna komt de temperatuur steeds vaker bij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 Deze zondag het Kunstrondje Dordt, een wandeling langs 60 galeries, kunsthandels, antikariaten, antikers en musea. De historische binnenstad van Dordrecht, van 12 tot 5 uur exclusief geopend voor liefhebbers van kunst en cultuur. Kijk voor de route op kunstrondje.nl Utrecht viert 2013. 300 jaar vrede van Utrecht betekent een jaar lang feest. Kom naar het grootste openingsspektakel op zaterdag 13 april. Op het dak van de A2 klinken de beats van Junkie XL en het Metropoolorkest Ga naar Utrecht 2013nl Dit was Lekker Weg in Eigen Land Dit is Radio 1: VPRO. over de onvoltooid verleden tijd met Paul van der Gaag en Jos Palm. Goedemorgen. Europa zoals we het nu kennen... Ik heb altijd gedacht dat dat zo'n beetje ontstaan is bij het congres van Wenen van 200 jaar geleden. Maar nu blijkt dat de werkelijke fundamenten voor ons huidige Europa nog 100 jaar eerder zijn gelegd. Namelijk bij de vrede die toen werd getekend in ons eigen Utrecht. En in Utrecht, u hoorde het net in de reclamezal. Eh, wordt dat 300-jarig jubileum ruim herdacht de komende weken. Met allerlei festiviteiten, tentoonstellingen en dus ook popconcerten op de overkapping van de snelweg. Wij gaan het er straks daarom na half elf over hebben... met historicus David Onnekink en Renger de Bruin... conservator stadsgeschiedenis van het Centraal Museum... waar ook een van die tentoonstellingen is. Goedemorgen, uh, jullie hebben uh, een, boek over die, een boekje over die vrede van Utrecht geschreven. Uh, we gaan het er straks gezegd na half elf over hebben... maar even heel kort, als dat echt zo'n belangrijke gebeurtenis ge is geweest... en het fundament voor het huidige Europa, wat jullie schrijven... Hoe kan het dan dat het een bijna vergeten gebeurtenis is... dat bijna niemand weet waar die vrede voor staat? Nou, nou kijk eens ze ik naar aan. Ja. Wie, wie, ja. wie gaat dit ja. doen? Ja. Ja. Nou, uh, nou, Nou, heel kort. Ja. Um, um, Utrecht is heel erg belangrijk geweest voor Europa. Uh, echt, ja, Misschien wel het begin van het, het, het internationale status, stelsel zoals we dat nu kennen. Um, maar eigenlijk is Utrecht voor Nederland niet per se een hele mooie gebeurtenis geweest. Eigenlijk kan je zeggen dat het het einde van de Gouden Eeuw is. Het einde van Nederland als grote mogendheid... En dus in Nederland hebben we er altijd wat ambivalent tegenover gestaan. En dus. dat is misschien de reden dat we dat ook graag een klein beetje vergeten zijn. Maar gelukkig eh, komt het nu weer duidelijk voor. Het voort. En, komt er nu voor en gaan we het nu toch vieren? Met eh, popconcerten vanaf het ja, dak van de snelweg. En Goed, en we praten ja. er straks dus eh, verder over na of elf na... de column van een nieuwe columnist. Want twee weken geleden hebben we afscheid genomen van Alexander Munhoef. En we zijn heel erg blij dat in ieder geval tot de zomer... Eh, zijn vervanger is John Jansen van Galen. die zit hier ook al... Aan tafel, ja, welkom John. Ja. Ja, een, be een bekende radiostem voor de luisteraars die naast zondagochtend ook zondagavond inschakelen, dus natuurlijk met het oog. Uh, daarna gaan we het hebben over, of niet daarna, daarvoor gaan we het hebben over het, uh, het Rijksmuseum en niet zozeer over het Glorieuze Heden, want daar... Er kan geen dag voorbij gaan of het glorieuze heden is in beeld of ergens te lezen. Nee, we gaan het hebben over dat soms moeizame, soms grootse en soms kleine verleden. En dat gaan we doen met kunsthistorica Elinor Bergveld en historicus Gijs van der Ham. Dat hebt u dus van ons te goed zo lang. Ja, en dat is dan wat het eerste uur betreft. En na elf uur en tweede uur van OVT... Dan bespreken we een dag voor de komst van Tsar Poetin. Een boek over een reis van die andere grote tsaar, Tsar Peter de Grote... die hij ooit in ons land maakte. Verder gaan we terug naar het ontstaan van de Rotterdamse voetbaltempel De Kuip... en in het spoor terug ten het eerste deel van een tweeluik... over de geschiedenis van het Belgische plaatsje Geel... als bijzonder woonoord voor psychiatrische patiënten. Dat allemaal later, maar nu eerst een fragment uit het nieuws van eerder deze week. De spanning rond de Korea's loopt verder op. Eerder stuurde Washington al twee bommenwerpers naar het Koreaanse schiereiland. Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bracht erop de raketten van zijn land in staat van paraatheid. Noord-Korea heeft gezegd dat het nu alle Koreaanse kwesties behandelt alsof beide landen daadwerkelijk in staat van oorlog zijn. <totstuk> ja, het nationaal van afgelopen woensdag was dat. Hoewel de dreigingen van Kim Jong-un uit Noord-Korea met name door de Verenigde Staten erg serieus genomen worden... is het niet voor het eerst dat uh, vanuit deze uh, nogal gesloten communistische staat dreigende woorden komen. Ook in het verleden wisten Kims voorgangers de wereld al uh, aan het schrikken te maken. Aan de telefoon hebben we nu Casper van der Veen, historicus gespecialiseerd in de politiek en cultuur van Noord-Korea. Hij heeft ook een website, nieuwsuitkorea.nl. Goedemorgen. Ja, hoe doet uh, deze nieuwste Kim het als je het uh, vergelijkt met zijn voorvaderen? Kan hij er ja. ook wat van, ons aan het schrikken maken? Uh, ja, dat kan hij heel goed. Uh, ja, was het uh, idee toen hij aantrat, uh, trad hij heel erg in de openbaarheid, heel vrolijk, uh, open, jong. was heel erg het idee dat hij uh, ja, zou hervormen, uh, zou een meer jonge, verse koers zou voeren. Uh, nu, anderhalf jaar later, zien we daar eigenlijk weinig van. Uh, hij lijkt de koers van zijn vader voor te zetten. Uh, zowel in als buiten Noord-Korea wordt hij er ook veel mee vergeleken. En hij lijkt de huidige uh, dreigingen, de huidige spanningen ook te gebruiken... om de steun van het volk uh, te consolideren, om het volk achter zich te krijgen, zeg maar. Ja, want dat die Kims dat op gezette tijden doen... eigenlijk al zolang je die tweedelingen in Korea hebben... dat heeft uh, vaak heel andere redenen dan zo op het eerste gezicht lijkt, uh, Ja. Ja, vaak uh, bijvoorbeeld zo'n huidige koers als nu gedaan wordt... dat uh, lijkt heel dreigend, dat lijkt heel uh, agressief. Maar Noord-Korea wil, uh, wil juist helemaal geen oorlog. Ze willen laten zien waar ze toe in staat zijn... om zo onderhandelingen af te dwingen die meer, juist tot meer hulp en meer ja. uh, ontspanning weer kunnen leiden op de duur. Eigenlijk willen ze dollars. Uh, ja, het, uh, ja, wat ze willen, dat uh, <kwijnt> wordt nooit bekend gemaakt, maar ja, dollars en uh, ja, goederen dat uh, en vooral erkenning ook, uh, ja. erkenning. Maar als, als, als we nou naar het verleden gaan kijken, dat, want, want ze deden dit ook al ten tijde van de, van de Koude Oorlog. O, hoe, hoe zat het destijds met de motieven om dit soort, uh, want ik neem aan dat het toen niet om dollars ging. Uh, nee, ja, Koude Oorlog, uh, toen zat uh, ja, Noord-Korea, was natuurlijk onderdeel van een uh, groot machtig blok van socialistische landen. Uh, eigenlijk zijn de spanningen tussen het Noorden en Zuiden al zo oud als de Staten zelf. Mm -hmm. uh, ja, de motieven erachter die, die verschillen. Uh, je ziet dat uh, in 1953, dat is uh, ja, 60 jaar geleden, uh, eindigde de Koreaanse oorlog. En naderhand zijn er veel spanningen geweest. Uh, 1968 heeft Noord-Korea-agenten naar het zuiden gestuurd om de president te vermoorden. Zijn Amerikaans onderzoeksschip buitgemaakt. In de jaren 70 werden veel Japanners ontvoerd. Uh, dit... Uh, maar eigenlijk valt ja. het nu allemaal dus reuze mee. Uh, vergeleken met toen zeker. Uh, ja, de motieven die er eerst waren... zeker tot ja, begin jaren zeventig... voor het grote economische wonder in Zuid-Korea... was toch wel het in discrediet brengen van de Zuid-Koreaanse staat... die toen tijd ook een dictatuur was. Uh, ja, en het probeert te ontketenen van een revolutie in het zuiden... zodat het noorden daarop in kan spelen. Je ziet na uh, nadat Zuid-Korea veel machtiger wordt... en zeker nadat het democratiseert... dat het meer het huidige patroon uh, volgt van het doen van dreigementen mensen... om te laten zien waar het noorden toe in staat is. Dus eigenlijk, eigenlijk zijn ze wat braver geworden. Ze, ze, het is nu vooral spierballen talen, maar in de jaren 60, 70 waren het ook nog werkelijk gewelddadige acties... en pogingen om de boel daar uh, uh, werkelijk uh, rot zo te trappen in uh, Zuid-Korea. Ja, wel meer dan... Nu, maar we moeten niet vergeten dat nog in 2010 en 2011 uh, een uh, Zuid-Koreaans schip is gezonken. En er uh, ja, bommen op een Zuid-Koreaans eiland zijn afgevuurd. Maar dat is uh, ja, zeker minder frequent dan uh, toen der tijd. Ja. De, de, de, wat nu gebeurt lijkt uh, in, eigenlijk wel veel op wat uh, 20 jaar geleden gebeurde, 1993. Uh, hoe, hoe is dat toen afgelopen? Toen was er een soort gelijke uh, dreiging. Ja, in uh, 1993 uh, ja, bleek Noord-Korea een uh, nucleair programma te hebben. Uh, ze, waren ook nog, uh, ja, ze waren ook op aandringen van de Sovjet-Unie lid geworden van het non-proliferatieverdrag. Maar het was niet helemaal duidelijk ja, wat ze nou konden, net als nu eigenlijk. Uh, heel veel mensen nemen het kernprogramma van Noord-Korea niet... Heel serieus denken dat er niet heel veel achter zit, maar ja, het is pico dat er dan toch werkzame bommen zijn, vinden mensen dan te groot. Ja, wat er toen gebeurde was wel bijzonder. Um, eerst in 1994 ging Jimmy Carter, ontmoeten de toen uh, leider van Noord-Korea Kim Il-sung, die, die kort daarna overleed. Um, en waarna uh, Kim Jong-il en uh, de zij met uh, de VS in gesprek gingen... En toen in oktober 1994 is er een verdrag gesloten. waarin uh, werd afgesproken dat Noord-Korea zijn kern. Uh, zijn nucleaire programma zou bevriezen. en in ruil daarvoor Amerikaanse olieleveranties zouden krijgen. En uh, dat heeft tot uh, 2002 stand gehouden. Ja, ja. En, de, en de, <laughs> denk je dat ze nu weer zoiets willen bereiken? Uh, ik denk wel dat. Uh, zombies dergelijks uit zijn. Veel van deze. dreigende taal eindigt er uh, uiteindelijk in dat er. Uh, ja, toch wel uh, hulp wordt aangeboden aan Noord-Korea uh, Ja, in ruil voor ja. uh, wat, wat rustiger aan doen, zeg maar. Is, is het niet wat, wat, wat idioot allemaal? We horen nu net op het journaal dat Amerika of de Verenigde Staten, moet ik zeggen, natuurlijk een, een proef met een lange afstandsraket heeft uitgesteld uit angst om, uh, of in ieder geval uit voorzichtigheid om te voorkomen dat Noord-Korea provoceren. Maar dit is toch een beetje het gedrag van een dreinend kind. Moet dat niet een keer ophouden? Ja, dat, dat is juist het, uh, ja, het moeilijke. Uh, zo, zo zou je het kunnen zeggen. Maar uh, ja, zoals gezegd, Noord-Korea beschikt over lange afstandsraketten, nucleaire wapens, chemisch wapenarsenaal. Uh, ja, het uh, houdt zijn uh, bevolking in armoede uh, en in, in strafkampen. Het is natuurlijk ook een hele serieuze situatie. Er wordt vaak nogal lacheren gedaan over de Noord-Koreaanse dreiging. Maar er zijn mensen die om deze reden dus honger lijden en armoede leven. Ja, ja hoe er met de taal van, uh, van Noord-Korea omgegaan moet worden. Uh, het is lastig. Er is geen enkele strategie die ja, een hele heiloze werking heeft. Goed. Ja, er zal altijd onderhandeld moeten worden. Goed, pappen en nat houden dus. Ja. Dat, dat zo moet het concluderen. Kasper van der Veen, hartelijk dank voor deze toelichting. Dank u wel. In het 213e jaar van zijn bestaan heropent het Rijksmuseum zijn deuren. Dat kan niemand ontgaan zijn de afgelopen dagen. We hebben er meer dan even op moeten wachten, maar nu hebben we ook wat. Als we tenminste de bevoorrechte BN'ers moeten geloven. die al een kijkje mochten nemen in de Nationale Cultuurtempel. Het Rijks. Tien jaar lang een treurige bouwput, maar inmiddels uh, lijkt het bijna een heiligdom geworden. Zo is de sfeer eromheen thans. En zo als cultureel heiligdom is het in 1885 ook bedoeld. We hebben het natuurlijk over de nieuwbouw van 1885. Het neogotische, neo, neo bouwwerk van de katholieke architect Kuipers. Het bouwwerk deed toen minstens zoveel stof opwaaien als de afgelopen jaren het gedoe rond de fietstunnel. Want kon een nationale cultuurtempel... waar wordt toevertrouwd aan een Romeinse architect? Ja, over deze destijds uiterst zorgelijke kwestie... en ook over de verdere voorgeschiedenis van het rijk. we zeiden het zo net al, praten we vanochtend met kunsthistorie... K of historicus. dat vind ik altijd een kwestie... daar dus zullen we het verder niet over op ingaan vanochtend. Elinor Bergveld, zij publiceerde alweer een flinke tijd geleden... een dik boek over de eerste honderd jaar van het rijk, getiteld Pantheon der Gouden Eeuw... en ook aan tafel historicus Gijs van der Ham... werkzaam als senior conservator, en dat is kennelijk uh, wat anders dan een junior conservator, Gijs. Ben je wat ouder, hè? Ja, ben je wat ben ouder, ben. Ja. Uh, Bij het Rijksmuseum en schrijver van een groot, mooi, dik overzichtsboek... over 200 jaar geschiedenis van het Rijksmuseum, ook alweer een tijdje uit. En het aardige is, Gijs heeft zich losgerukt vanochtend... van de familiedag die vandaag is op het uh, Rijks... Uh, Gijs, wat is een familiedag op het Rijksmuseum? Dat is een paar uur dat ze de personeelsleden al hun familie... of een aantal van hun familieleden het nieuwe gebouw mogen laten zien. Ja, met koffie en broodjes. Met en koffie ja. en broodjes en vooral een bezoek van de zalen. Ja. Ja gezellig maar je maakt nog wel een dus staart maak je nog wel mee ja en er is de hele dag zijn er verdere andere ontvangsten dus, uh, en jij kent het allemaal het is nog niet zo erg he? dat ik even hier ben ja, ja. goed Gijs um, we gaan zo dus dadelijk aan praten over de geschiedenis van het Rijks. maar eerst even we noemden net jouw oude boek over het Rijks. Uh, dat is 13 jaar geleden verschenen geloof ik deze week er ook een nieuw boek van jouw hand waarin je aan de hand van 100 voorwerpen uit het Rijks, de geschiedenis van Nederland vertelt um, is het nou eindelijk zo simpel als we jouw boek lezen en we bezoeken het Rijks, dat we dan helemaal geen historische kanon meer nodig hebben en ook geen historisch museum? Ja, je hoeft eigenlijk alleen maar ja te zeggen. Je zei, tot... je zei net al dat. Dat doe ik niet. Dus je zei net al dat. Uh... Uh, het heeft een geschiedenis heeft van 213, uh, eigenlijk 215 jaar. Uh, want officieel is het in 1798 opgericht en twee jaar later open gegaan. En in die 215 jaar is het natuurlijk enorm veel verzameld. Er is dus een enorme rijke, diepe, veelzijdige, brede collectie uh, ontstaan... met heel veel dingen die met de geschiedenis van het, uh, van het, van het land te maken hebben... Um, en dat uh, komt in mijn boek tot uiting. En dat zie je nu door de chronologische presentatie ook heel goed. In het, en veel beter dan ooit in het Rijksmuseum. In het museum gaan we veel gebruik maken van de kanon. De kanon is natuurlijk primair een educatief middel... Um, uh, onze educatieve afdeling die, uh, zal een aantal kanononderwerpen uit de Gouden Eeuw uitwerken. En wij gaan zelf met het Openluchtmuseum in Arnhem een presentatie maken... die over een paar jaar open gaat die ook gebaseerd is op de kanon. Dus uh, wat wij nu doen sluit andere initiatieven helemaal niet uit. Het, het past allemaal wonderwel in elkaar. Uh, Elinor Bor, uh, Bergveld, uh, nou ja, Gij zei het al. We noemen maar eens een paar dingen. Het zwaard waarmee Olde Barneveld is uh, geëxecuteerd... Uh, straks het pistool van, uh, waar Fortuyn mee is doodgeschoten. De omslag van ik, Jan Kramer. Uh, en zo kunnen we nog uren doorgaan. Is het Rijksmuseum inderdaad geschikt om aan de hand van die voorwerpen... heb je dan het hele verhaal van Nederland? Nou, Ik denk om te beginnen dat er niet één verhaal van Nederland is. Maar dat er verschillende verhalen zijn. Uh, en als je kijkt, als je het hebt over het zwaard van Olde Barneveld... is dat natuurlijk een heel ander soort verhaal dan als je... De omslag van ik, Jan Kramer laat zien. Dat, dat gaat over mediastrategie van een schrijver. En eh, het sla zwaard van Olde Barneveld. gaat over eh, de strijd tussen Oranje en Olde Barneveld. Het is natuurlijk een heel ander verhaal op een heel ander niveau. Dat is niet ja. één verhaal. Lijkt Je bedoelt, er moet nog wel wat bijgedaan worden om het allemaal bijgedaan. rond ja. te maken. Ja, goed. goed. Dat, en daar ja. hebben we het boek ja. van Gijs. Ja, ja, ja. Kijk, uh, laten we even voor we verder gaan praten naar het, uh, over het Rijks. Gaan luisteren naar een uh, fragment als het Rijks, althans het Rijksgebouw door Kuipers in 1885, als dat 50 jaar bestaat. Dit is een grote dag. Misschien dat de grootheid te eerder ons voor een geest kan staan wanneer ik de gelegenheid aangrijp om allereerst een en ander te zeggen... over vorige tijden die niet enkel aan grootheid deden denken. Ja, dat is minister van Onderwijs J.R. Slotermaker de Bruine in 1935 op 13 april... Dan is het namelijk de grote dag. Dan wordt er en een Rembrandt-tentoonstelling geopend... en het wordt gevierd dat het museum 50 jaar bestaat. Ik ben heel benieuwd of de toon die straks Beatrix heeft... Uh, hierbij in de buurt zal komen. Maar dat wachten we uh, met spanning af. Maar hij zegt wel iets bijzonders, Gijs van de Ham. Hij zegt namelijk... Uh, de geschiedenis van het Rijks doet niet enkel aan grootheid denken. Uh, waar deed het dan wel aan denken? Aan kleinheid. En hoe begon het eigenlijk, Gijs? Je noemt het net 1798. Je praat ons even <klaan> bij, waar begon het? Het begon eigenlijk met het einde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1795 werd dat land overvallen door de Fransen. En dat was een ommekeer in bijna alles wat er, wat, wat, wat, wat er met Nederland te maken had. De hele staat werd anders. Um, het was het eigenlijk het nieuwe regime verving het oude regime... En na een aantal jaren werd Nederland ook echt een gecentraliseerde staat... in plaats van een statenbond, wat het al die twee eeuwen daarvoor was geweest. En met een gecentraliseerde staat heb je ook centrale instellingen nodig. En een van die instellingen was een Nationaal Museum. Ook de voorganger van de Koninklijke Bibliotheek is toen opgericht en allerlei andere zaken. Dus het was een gevolg van de Franse Revolutie, om het maar heel simpel te zeggen. Geëxporteerd naar Nederland... Um, en uh, wat er gebeurde onder meer was dat er allerlei uh, verzamelingen werden geconfiskeerd door de nieuwe staat. Die bijvoorbeeld van de Oranjes waren geweest of var, van verschillende steden. Van instellingen die ophielden te bestaan zoals de VOC. Um, en die werden in een geconfiskeerd paleis ook nog eens ondergebracht. Het uh, Huis ten Bos in Den Haag. En dat werd uh, opengesteld als de Nationale Kunstgalerij. Dus het woord nationaal, wat eigenlijk nieuw was ook in die periode... want daarvoor uh, bestond Nederland natuurlijk wel... maar was het juist een, een, een verdeeld land, een gedecentraliseerd land. Het woord nationaal is heel cruciaal. En dat is bij dus, al dat soort dus, dus de grap is eigenlijk dat zoals we nu al jaren aan het steggelen zijn... dat dat Rijks een soort historisch museum moet worden voor heel Nederland. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Nou, het, het interessante is inderdaad dat, dat vanaf het begin eh, er zowel kunst als historische objecten zijn verzameld. Zelfs de allereerste objecten die, in, die bij het museum kwamen, die zelfs al voordat het museum werkelijk werd opgericht, werden er plechtig historische objecten uit het uit het uit het uh, heldhaftige verleden van Nederland... werden door de Fransen en de Nederlanders overgedragen. Dus die menging is er steeds geweest. Niet zozeer in de presentatie, maar wel in de collectievorm. Ja, want, want Elinor Bergveld, dat, dat museum... Uh, wat, had dat een doelstelling? Moest het bijvoorbeeld opvoeden tot betrouwbare burgers, uh, patriotten? Wat, wat, wat, wat was de gedachte erachter? De gedachte was dat uh, het Nederlandse publiek... de Nederlandse burgers in die tijd opgevoed moesten worden... en... Uh, omdat de collectie eh, nogal oranje gekleurd was, uh, was dat dat lastig. En toen zijn er allerlei nieuwe objecten gekocht... die ook tegenstanders van oranje konden laten zien. Zoals uh, Johan de Wit, maar ook uh, De moord op, op de Geroeders dus de Wit, dat bekende ja, schilderij... Ja, waar, ze, met, waar uit, ze uit elkaar getrokken en gesneden hadden. Als hangen, lijken hangen, ja. ja, ja. Dat, dat schilderij is toen gekocht. En ook een portret van Keno Simons Hasselaar... Die uh, tegen de Spanjaarden Haarlem verdedigd had. Dus ook de vrouwen konden daar rolmodellen dus zien. Het land werd groter dan de geschiedenis van de Oranje. Maar, maar bijvoorbeeld Rembrandt, uh, de nachtwacht, dat, dat was ze allemaal al? Of nee, kwam dat nee, pas nee, later? Nee, dat kwam pas later. Uh, de, de, het grappige is dat men uh, zowel geprobeerd heeft een schilderij van Rubens als een Rembrandt te kopen. En voor de Rubens werd toen meer betaald dan voor de Rembrandt. Dus Rembrandt was toen <coughs> nog niet helemaal zo belangrijk. In het begin grappig. van de 19e eeuw. Ja. Nou heb ik in jouw boek. Uh, heb lezen of begrepen dat een, dat, dat het museum verhuist al vrij snel van huis ten Bos naar het Paleis op de Dam, wat het nieuwe onderkomen wordt. En er staat er bij jou ergens één zinnetje, maar misschien heb ik ergens langsheen gelezen dat het grootste deel van het gebouw ook tegelijkertijd een bordeel was. Dat was huis ten Bos, maar dat, oh. dat was huis ten Bos. Nee, nee, nee. Dus, ja. Ja. Uh, maar dat is één Engelse auteur die een, een reisbeschrijving geeft van zijn reis door Nederland. En daar staat dat er een bordeel ingevesteld was. Maar dat is de enige plaats die ik heb gevonden. Dus Misschien is het niet waar, maar het is wel grappig om dat ja, ja. Je te realiseren. Als, dat, als het waar is. Als het museum, de verdere geschiedenis van het museum... als we er even nalopen, dan komt het, zoals ik net al zei, op het Paleis op de Dam. Dan later gaat het naar het Trippenhuis. Vanaf 1808 heet het het Museum... Uh, Betekende dat, dat er iets veranderde? Was de doelstelling toen het eenmaal koninklijk museum... en dat is, hebben we het natuurlijk nog even over Lodewijk Napoleon... Wa was het toen de doelstelling nog steeds opvoeden tot goede burgers... of werd het langzaam en zeker anders? Dat werd langzaam en zeker anders. Um, in elk geval kwam er ook uh, moderne kunst in... Uh, onder Lodewijk Napoleon. Want in de Nationale Kunstgalerij waren er met enige goede wil vijf schilderijen die recent gemaakt waren. En dat waren dan admiraals en zo. Maar onder Lodewijk Napoleon, die ging zich echt uh, bezighouden met het uh, ja, opstoten in de vaart de volken van de Nederlandse kunst. Want het was tamelijk treurig toen in die tijd. En, en, en wat koop je dan? Wat hang je er dan neer als je Nederland in 1808 wilt opstoten in de vaart der volkertigheid uh, nou ja. aan moderne uh, kunst. Uh, hij, hij stelde ook een nieuwe prijs voor kunstenaars in de Prix de Rome, nog steeds bestaat nog steeds. Uh, dus hij stimuleerde ook op die manier uh, uh, de kunst. En uh, de winnaars, om het maar even zo te zeggen... die kregen ook een plekje in het museum. Maar het was niet alleen moderne kunst. hoor. Hij maakte, wilde er echt een universeel museum van maken. Net zoals het Louvre eigenlijk. Dat, dat museum dat inmiddels Museum Napoleon heette... naar zijn, naar zijn grote broer. Uh, dat, uh, dat wilde hij... Ook als koning van Holland in Amsterdam hebben. Ja. Er zijn ook zelfs ontwerpen voor een nieuw gebouw gemaakt, grappig genoeg op de plek waar nu de hermontage is. Ja. Um, en dat, dat moest ook over klassieke oudheid gaan. En Dat moest uh, echt alles. Het moest niet alleen over Nederland gaan, hij was had echt ook zijn zin in op een internationale collectie. En maar dat is eigenlijk niet, niet, niet doorgegaan. Maar want, want is hij te gierig voor, toch uiteindelijk? Ja. Nou ja, nou, nou, hij had zijn geld al uit. Ja. Het had al zijn geld ja. al uitgegeven aan de herinrichting van alle paleizen. Want yes. het, het paleis op de dam was dat huis en moest dus ingericht worden. Ja. Maar hij, en liet heeft wel, ook... hij liet wel stukken uit Pompeii komen, grappig genoeg, <laughs> door Apostol, de latere directeur. Die was toen uh, afgezand in Napels. Dus hij had wel ambitie, alleen het, het is, is gewoon nooit, uh, nooit echt, echt tot bloei gekomen. Ja, ja, ik, ik begrijp dat, dat uh, na Napoleon krijgen we natuurlijk onze eigen Willems 1, 2 en 3. En ik begrijp dat die Willem 1 en 2 eigenlijk dat museum nou laat ik het voorzichtig zeggen, niet bepaald geholpen hebben. Nou, Willem II was echt vijandig. Maar Willem I heeft als een, ja, eigenlijk ouderwets soort 18e eeuwse vorst... heeft hij af en toe uit zijn achterzak dat geld gehaald... om te te schieten als het, uh, het geld van het ministerie uitgeput was. Maar meestal trok hij het Mauritshuis voor. Want we hadden twee, hebben twee nationale musea. Wat een beetje vreemd is in... Uh, een beetje land heeft natuurlijk maar één centraal museum. Klopt dat, Gijs? Ja, het Rijkmuseum is net museum van de staat. Ja. En Het Mauritshuis heeft, heeft nog steeds als, als tweede naam... Koninklijk kabinet van schilderijen. Dat was eigenlijk het museum van de koning zelf. En uh, hij heeft ervoor gezorgd dat een aantal heel belangrijke stukken... niet in het Rijkmuseum, maar in het Mauritshuis terechtkwamen. Uh, waaronder uh, het gezicht op Delft van Vermeer... en, uh, en nog uh, interessanter uh, de anatomische les van Tulp. Dat is aangekocht eigenlijk met geld wat van schilderijen... die door het Rijkmuseum zijn verkocht. Maar op bevel van Willem I. Hoor ik hier nog lichte irritatie uh... achteraf? Nee, dat is nou eenmaal de loop van de geschiedenis. Ja. Kan je wel ik misschien... kan er nog boos op worden. Kijk. Nee, dat, uh, dat moet je absoluut niet doen. Maar, maar ja. het, wat hij ook deed... en dat is misschien voor de geschiedenis van het Rijkmuseum nog belangrijker... is dat hij dat min of meer een beetje universele karakter... wat het dan dankzij Lodewijk had gekregen... En ook uh, dankzij de Pataafse Republiek uh, heeft, heeft, ont, uh, heeft gesloopt eigenlijk een beetje. Hij heeft uh, de, de collecties uit elkaar getrokken. Hij heeft de oudheden naar Leiden laten gaan. Hij heeft in hetzelfde Mauritshuis een koninklijk kabinet van Zeldzamheden opgericht... waarna een paar jaar... Dus hij heeft het over Willem II, is... hè? Dus Willem I. Een... Al... Ja. Na een paar jaar heeft hij de, de historische objecten en ook kunstnijverheid... Heeft hij naar dat kabinet van Zeldzamheden uit Amsterdam laten komen. Dus hij heeft van het Rijksmuseum toen pas echt een schilderijenmuseum gemaakt. Ja, dus eigenlijk is wat, wat het nu maken. is, is in de grondverf gezet door koning Willem I. In, in grote nee, lijnen. Nee, want die geschiedenis die is er dus weer uit verdwenen. In het begin was het meest geschiedenis... en dat is er toen een hele tijd uit verdwenen... tenzij je de portrettenzaal als geschiedenis wil opvatten. En pas in, de, in het nieuwe gebouw komt de geschiedenis er echt weer in. Goed, het is goed dat je het woord nieuwe gebouw zegt... dan gaan we daar meteen naartoe, want dat Rijksmuseum... Dat heet pas Rijksmuseum en ik ergens sinds wanneer? Ja, sinds uh, 1817. 1817. Het heet Rijksmuseum, ja. heette ja. nou, dat toen. Het oude. Juist. Dat gaat in 1885, krijgt het nieuwbouw ja. gemaakt door... Ja, we zijn het straks al, de katholieke architect PJH <laughs> Kuipers... als ik het goed heb, qua voorletters. Uh, en dat is nogal wat, want, want uh, het museum wordt dan een groot gebouw... maar ik geloof dat er in Nederland nog wel wat problemen over ontstonden omdat het nota bene een Rooms architect was... die daar een soort bisschoppelijk paleis van maakte. Was dat inderdaad een grote rol destijds? Ja, ik ben daar niet echt mee bezig geweest, maar ik weet wel dat altijd gezegd wordt... het Stedelijk Museum is het protestantse museum aan het Museumplein. Dat is zoals een museum een protestants museum eruit hoort te zien. En dat uh, katholieke museum, dat was dan het Rijks. Maar... Weet nou ja, ik jij daar wat meer ja, over te vertellen. Nou ja, er, is, er is voordat besloten werd om Kuipers dit museum te laten bouwen.. zijn er al eerder pogingen geweest vanuit de Amsterdamse Liberale Burgerij. om een museum op te richten. wat grappig dan genoeg Museum Willem I moest gaan heten. Uh, uh, hoewel Willem I nog niet echt uh, aardig was geweest. Um, en dat is gewoon mislukt omdat ze niet genoeg geld voor, voor elkaar wisten te uh, krijgen. En. Um, toen is op een gegeven moment uh, uh, de ambtenaar Victor de Steurs... met zijn beroemde uh, uh, pamflet uh, Holland op zijn smalst uh, uh, gekomen. En dat heeft hij gepubliceerd en vervolgens heeft hij, heeft hij een, een, een baan in Den Haag gekregen op het ministerie... waardoor hij eigenlijk de hele cultuur onder zijn hoede kreeg. En hij heeft ervoor gezorgd dat het Rijk de verantwoordelijk ging nemen, verantwoordelijkheid ging nemen voor dat nieuwe gebouw. En uh, daar is inderdaad een, een, een soort van een trio, zou je kunnen zeggen, van katholieken uh, uh, bij betrokken geweest. Dat is de, de steur zelf... Uh, opgegroeid in Maastricht, Kuipers opgegroeid in Roermond en Albert Dink een Amsterdamse Toffe limoon, <laughs> uh, katholiek, maar, uh, echt een Amsterdammer, maar wel heel katholiek en ze samen met z'n drieën hebben eigenlijk uh, dat, dat vanuit het Rijk omhoog uh, getrokken en, uh, en dat gebouw een draai gegeven waardoor het inderdaad het middeleeuwse uiterlijk kreeg. En dat is heel verklaarbaar trouwens. Want um, als katholieken, de katholieke emancipatie was toen zo'n 25 jaar oud. Dus het was nog een, een, een, een bevolkingsdeel wat zich wat, moest dus maken. Dus hebben katholieke, de katholieken dat Rijksmuseum misbruikt om zichzelf nee, in, op de kaart te zetten in Nederland. Naar, waar is nou de gemeenschappelijke geschiedenis? Die ligt in de 16e eeuw en daarvoor. En niet in de 17e eeuw in hun opzicht. Want ja. toen waren de katholieken. Uh, rangs ja. burgers. Maar, ja. maar, maar uh, leverde dat toen opschudding op? Vond leverde men dat ook bij uh, Anton Piet gehaald? Of hoe, ja. hoe zat het? Te veel tierenlantijntjes? Nou, het leverde veel opschudding op omdat ja. hij de prijs had gewonnen met een gebouw wat er neo uitzag en gedurende mm -hmm. het bouwproces er steeds uh, meer gotische en en, en voor veel buitenstaanders kerkachtige elementen aan heeft toegevoegd. Dus ja, hij gebru ze gebruikten hun positie om het gebouw middeleeuws te maken, om het maar zo te zeggen. Goed, maar wie dat... maakte zich daar boos over? Nou, de liberale burgerij die tot nu toe altijd de boventoon had gevoerd. Ja, het was een smet. Um, goed, een, een klappend gezicht misschien zelfs wel. Laten we gaan afronden. Uh, en ik wil graag afronden met... Uh met een opmerking van de historicus Huizenga... die zich in een artikel in de Gids, ik geloof ergens uit 1918 of 1919... zich de rhetorische vraag stelde of de kunst... want ook toen werd er gediscussieerd... is het nou vooral een kunst of een historisch museum... of de kunst zich soms te goed en te verheven voelde om de historie te dienen. Gijs van der Ham, je zei het in het begin al... is dat nu inmiddels... Opgelost, is het nu zo eerst de historie en dan de kunst? Of hoe hebben jullie dit nu uiteindelijk opgelost? Graag een kort antwoord. Ja, een kort antwoord. Het is eigenlijk niet mogelijk. Het, is, het, is eigenlijk, het gaat eigenlijk niet meer over, over de, de kunst of, of, de, of de geschiedenis. Als je nu door het Rijk Museum loopt... Dan, en dat zou Huizinga heel prettig hebben gevonden, denk ik... dan maak je als het ware de ontwikkeling van de samenleving... van de Nederlandse cultuur, van het land mee. En je hoeft je helemaal niet af te vragen of het over kunst of over geschiedenis gaat... want het is een... Echte eenheid geworden. En ik moet zeggen dat ik daar zelf ongelooflijk trots op ben. Nou, dat mag ook, gaat vanzelf. Uh, Elinor, jij gaat vanmiddag, niet ja. op de familiedag, maar op nee. de mensendag... De mensendag uh, uh, ja. kijken, benieuwd? Ik ben heel benieuwd, ja. En wat is je verwachting in één zin? Nou, ik ben dus heel benieuwd, omdat ik dus weet... dat 150 jaar lang hebben de kunsthistorici en de kunstkenners door boven toog gevoerd. Dus de, de collectie is nogal kunstartistiek... Dus jij gaat, gaat kijken of het klopt wat of hij zegt? Of het heeft. klopt wat hij zegt, dat Goed. ga ik niet. Nou, uh, Gijs van der Ham en Elinor Bergveld, heel veel plezier vandaag verder in het Rijksmuseum. En bedankt voor jullie uh, toelichting. Ja, het is er half elf geweest, hoog tijd voor de column. En die komt vandaag, zoals gezegd, van een nieuwe columnist in de OVT, John Janssen van Galen. Bij de morele paniek die ons bevangt als jonge gastjes omwille van hun geloof in Syrië willen gaan vechten... Vroeg ik mij af of dit niet van alle tijden is. Jonge mannen die zich dienstbaar willen maken aan iets... dat groter is dan zijzelf en die smachten naar heroïek... om te ontstijgen aan de platgetreden paden van het dagelijks leven. Met huid en haar kiezen voor een ideaal dat niks te maken heeft... met het lamme leven van je ouders geeft je bestaan betekenis. Vooral als iedereen zich tegen je keert. Deed ik zelf iets anders toen ik in de tijd besloot... nee, niet te gaan vechten, maar het tegendeel. Dienst te weigeren. Het was de tijd van almaar dreigende wereldoorlog... en ik dacht een nobele daad te stellen door radicaal te kiezen voor vrede. Die daad stelde je tijdens de keuring voor militaire dienst. Ik was knap zenuwachtig en wist niet wat het juiste moment was... om aan de dienstdoende onderofficier kenbaar te maken... dat ik er in geweten niet aan kon beginnen. Hij verstond mij niet. Wat lief? En zond mij toen heen. Ik zou er nog van horen. Ik zag mijzelf al bij wijze van vervangende dienstplicht sleuvengraven op de Drentse hei of krankzinnige verpleger te woensel. Zware opofferingen, maar voor de wereldvrede. Wat volgde was weinig heroïsch en vooral prozaïs. Er moesten formulieren ingevuld worden en mijn moeder kreeg bezoek van een maatschappelijk werker die mijn sociale achtergrond diende te onderzoeken. Om mijn psychische gesteldheid te laten onderzoeken moest ik mij vervoegen bij een barse psychiater in de onverbiddelijk ogende Sint-Antonius-Kliniek te Voorburg. Nadat ik al dus in orde was bevonden ontving ik een oproep om in het oude gebouw van Defensie aan het Blijenburg in Den Haag te verschijnen voor de commissie die mijn gewetensbezwaren moest toetsen. Deze bestond uit drie heren achter een tafel, met een notulist die zo langzaam schreef dat ik bijna elke zin in partjes moest herhalen. Zo vlot het niet met de gewetensbezwaren. De heren wilden weten of ik in geen enkel geval geweld zou plegen. De gebruikelijke vraag wat ik zou doen als mijn eventuele verloofde op de hei onverhoeds door een rabauw werd aangevallen en of verkracht, bleef mij bespaard. Maar wilde ik de wapens ook niet opnemen in een denkbeeldig leger... van de Verenigde Naties. Het was de tijd na de onafhankelijkheid van Congo. En het leek mij een goed idee als een VN-leger... een eind zou maken aan de burgeroorlog die daarop was gevolgd. Ik antwoordde dus bevestigend. Daarop kon ik inrukken. Door dit antwoord bleek ik echter de leden... in verwarring en meningsverschil te hebben achtergelaten... want enige weken later ontving ik een nieuwe oproep... om voor de commissie te komen. Ditmaal zaten er andere heren. Of ik er principieel bezwaar tegen had bouwvakker te worden? Nee, al leek dit mij met mijn drie linkerhanden hoogst onwaarschijnlijk. Dan kon het, als ik op de steiger stond, toch gebeuren... dat ik een baksteen uit mijn handen zou laten vallen? Dat leek mij zelfs zeer waarschijnlijk. Kon die baksteen dan niet een voorbijganger treffen en doden? Zeker, dat leek mij nu eenmaal een risico van het vak. De heren hadden genoeg gehoord, mijn gewetensbezwaren werden niet erkend... Uiteindelijk heb ik herkeuring aangevraagd. De keurende arts was een medisch student die het als vakantiebaantje deed. Kreeg ik het wel eens benauwd tussen veel mensen, vroeg hij. Zeker, zei ik, als het erg druk is op de tram. Kort daarna kreeg ik bericht, afgekeurd wegens S4. Een lichte vorm van mentale instabiliteit. Het was een onheldhaftig slot van mijn rebellie. Maar even had ik mijzelf opgetild gevoeld boven het alledaagse. Ja, zo. En jij, jij was kennelijk een van de eerste wetensbezwaren. Want niet waren, denk ik, in de, jaren, in de vroege jaren 60 speelt zich dit af, denk ja, ik. Ja, maar, ik maar nog waren niet waren veel. Toch was <coughs> een advocaat, Hein ja. van Wijk, die daar bijna ja. een dagelijks bestaan aan ja, om ons te adviseren. Ja, ja, ja, dat weet ik nog. Maar ik dacht, ik wist niet dat S4 ook al, uh, S5 is nee, een bekende grond ik maar... uh, kan, kan de documenten overleggen, Paul. Ja, <laughs> nou, dat is een hele bijzondere. Dank je wel. Goed, in de nacht van 11 <coughs> op 12 april 1713 werd in Utrecht een belangrijk document ondertekend... door onze Republiek en Frankrijk. Het was een onderdeel van een reeks verdragen... die de geschiedenis in zijn gegaan als de vrede van Utrecht. Een vrede dus die komende week precies 300 jaar geleden getekend is. <tiek> en waar die vrede precies voor staat... waarom die uitgerekend in Utrecht tot stand gekomen is... en wat het destijds voor een provinciestadje als Utrecht betekende... om opeens middelpunt van de diplomatie in heel Europa te zijn... daar gaan we het nu over hebben met... We hoorden ze begin dit uur al even, uh, historicus David Onnekink... en Renger de Bruin van het Centraal Museum in Utrecht. Goedemorgen, nogmaals. Uh, ja, 300 jaar geleden dus. Uh, als een vrede wordt getekend, is er meestal oorlog. Welke oorlog werd er ook alweer mee beëindigd? Ik denk dat een heleboel mensen dat er geen eens meer weten. Nee, dat klopt. Ja. Het, is, uh, ja, het is toch een beetje de onbekende vrede... eigenlijk, de vrede ja. van Utrecht. Uh, het beëindigde de Spaanse Successieoorlog... Uh, uh, een oorlog die twaalf uh, jaar eerder begonnen was. Uh, maar misschien is het ja, eigenlijk duidelijker om te zeggen... dat het eigenlijk de, ja, de grote strijd tussen Nederland en Lodewijk XIV beëindigt. Hè. De, er zijn historici die hebben het over de 40-jarige oorlog. Die begint met het rampjaar, ons allen natuurlijk wel bekend, 1672 tot 1713. Je kan eigenlijk zeggen dat het een reeks van conflicten is. Ja, want in die periode heb je door heel Europa heen uh, heel wat oorlogen die worden uitgevochten, uh, ja, klopt. Het zijn eigenlijk drie grote conflicten. Maar die, ja, die liggen zo dicht op elkaar dat het wel als één conflict gezien is. Dus heel Europa is daar inderdaad in betrokken. Maar is ja. het gewoon, mag je ook zo simpel zeggen eigenlijk Frankrijk en die Lodewijk... die een P en in die S zijn van heel Europa op dat moment... Uh, dat kan je zeggen. Ja, Frans ja. historici denken daar zeker anders over. Op het uh, <laughs> nou, Misschien goed om op te merken, <laughs> omdat ik het wel opmerkelijk vind... hoe wij nog wel in die, die clichébeelden denken. Maar, uh, maar goed, het, het heeft natuurlijk te maken met het, ja, de perceptie... dat Frankrijk naar hegemonie streeft. Zeg maar. maar goed, je, de, ja. het wordt niet voor de Spaanse successieoorlog uh, genoemd. Want het gaat er eigenlijk om dat het Europa wat ooit onder uh, Spanje viel dat dat herverdeeld moet worden omdat, er, uh, om, ja, omdat de koning doodging. Ja, ja het is wat ja. verwarrend, omdat de Spaanse Successieoorlog... suggereert weer dat het vooral over Spanje gaat. Uh, Frankrijk blijft eigenlijk de grote speler. Uh, het, het bijzondere wat er eigenlijk in 1702 gebeurt... is dat de Spaanse koning overlijdt, hij heeft geen kinderen. Um, en ja, dan is dat eigenlijk een, gewoon een erfeniskwestie. Eigenlijk bijna een particuliere aangelegenheid. Van en iedereen wil zijn deel. Juist, en het probleem is nou juist dat de Franse de kleinzoon van de Franse koning in het testament genoemd wordt. En dan ontstaat dus eigenlijk de angst dat we hebben eindelijk... Frankrijk hadden ze redelijk de ondergekregen gekregen, een paar jaar eerder. En dan opeens krijgt die man gewoon het hele Spaanse wereldrijk... van Karel de Vijfde eigenlijk er nog eens bij. Ja, dat, dat... Dat was niet de bedoeling. Dat veroorzaakt paniek, ja. En, en, en wie wilde nou wat allemaal hebben in die tijd? Want wij deden ook mee, althans de Republiek. Ja, dat is heel moeilijk om heel kort uit te leggen. Maar ja. dit, dit is essentie, iedereen wil wel wat uh, natuurlijk. Dus er spelen eigenlijk heel veel conflicten door elkaar heen. Uh, Frankrijk wil natuurlijk uh, van alles hebben. Zijn grote concurrent is eigenlijk Oostenrijk. Dat is een andere pretendent. Uh, Oostenrijk en Frankrijk hebben al twee eeuwen eigenlijk uh, conflicten. En er zijn wel plannen geweest, uh, ja, heel eigenlijk redelijk. Laten we maar gewoon de erfenis verdelen. Hè. Dan is het gewoon uh, voor iedereen, ja, is alles weer een beetje een evenwicht. Dat was ook de term die uh, gebruikt werd in de tijd, mm -hmm. evenwicht. Um, maar voor eigenlijk iedereen was, ze, was dit natuurlijk van belang. Hey, ja. wie, wie gaat eigenlijk Europa uh, beheersen? Maar is dat dan ook uiteindelijk wat ze in Utrecht willen gaan doen? Het, het verdelen van die erfenis? In feite is dat wat in Utrecht gebeurt. In Utrecht ja. wordt deze kwestie eigenlijk... Um, ja, ik mag niet zeggen tot tevredenheid van iedereen... maar het, het wordt uiteindelijk opgelost... door ja. allerlei hele lastige compromissen die soms ook heel technisch zijn. Maar het komt uiteindelijk neer op een, op een deling... En het, het belangrijkste wat daar besloten wordt is dat eh, de kleinzoon de Philips van Anjou, Philips de Vijfde, krijgt eigenlijk toch het grootste deel van die erfenis. Maar er wordt een hele duidelijke clausule ingebouwd. Jij mag nooit meer aanspraak op de Franse troon maken. Uh, want dat was het gevaar, dat die, ja, de, de koning en zijn kleinzoon gingen natuurlijk samenwerken. He, die, het idee was dat Lodewijk XIV en zijn kleinzoon zo ontzettend wisten bespelen. Die jongen was geloof ik 15 toen hij op de troon kwam. Uh, en dat werd gescheiden en toen dacht men, oké, okay, dan blijft Frankrijk en Spanje gescheiden. Ja. Wordt het niet een soort uh, supermogelijkheid. Um, en dat is in zekere zin het succes van Utrecht geweest. Ja. En Ringer de Bruin, hoe komt het trouwens dat dat, dat uitgerekend in Utrecht plaats gaat vinden? Uh, dat was een idee ja. van de Britten. De Britten en de Fransen hadden al geheime onderhandelingen gevoerd in 1711. De Britten doen dat dus eigenlijk buiten medeweten van hun bondgenoten... die daar ook heel boos over zijn. En de Britten komen dan in de herfst van 1711 met het idee om Utrecht... en daar hebben ze dus een verkeerstechnisch argument voor. Utrecht heeft zulke mooie brede straten en pleinen... waarin je koetsen zo fijn kunt parkeren en waar koetsen elkaar kunnen passeren zonder op elkaar te moeten wachten om daarmee diplomatieke incidenten te voorkomen. Ja, ja. Echt waar? Dat is, dat is het formele argument. Nou, je kunt alleen maar gissen wat daar natuurlijk eigenlijk achter zit. Nou ja, dus uit andere vredesconferenties, uh, zoals Nijmegen en Münster, weten we... Want, dus dat er... Nij Nijmegen was ook in de race, hè, voor deze vrede. Toen was ook in de ja, race. Ja. En uh, Nijmegen valt dus formeel af, <tus> omdat dat dus allemaal van die, van die lastige hellende steegjes zijn... Maar, uh, waar je dus uh, met je koets in de problemen kunt komen. Nou, er zitten natuurlijk allerlei uh, uh, mogelijke redenen achter. Uh, het is ook een soort, soort afstreetlijstje. Dus Frankrijk vond achter de oorlog, dus in Frankrijk niet. Logisch is het eigenlijk om in Engeland te gaan onderhandelen... maar de Britse regering van dat moment, die vredesgezind is... die wil dus niet dat de oorlogzuchtige mm -hmm. oppositie... zich met die onderhandelingen gaat bemoeien. Dus moet je het niet in Engeland hebben. En dan is dus uh, in de Republiek als tweede geallieerde, komt dan in aanmerking. Dan willen ze het ook weer niet in Den Haag, omdat Holland voor de oorlog is. Dus ze willen ook niet dat Heindsiërs zich daar direct mee gaat, de Hollandse raadpensionaris zich daar direct mee gaat bemoeien. Utrecht had een pro-Franse uh, reputatie, dus het is een soort gebaar naar de vijand. Ja, ja. Dat soort argumenten kunnen daar dus achter zitten. En dan is het natuurlijk in het diplomatieke verkeer natuurlijk mooi om met zo'n neutraal verkeerstechnisch argument te komen. Ja. En hoe groot was Utrecht in die tijd? 30.000 inwoners. Dus voor de voor Nederlandse verhoudingen een redelijke stad. Natuurlijk veel kleiner dan Amsterdam. Maar het is dus een. Uh, ja. In Europees gezien, kijk, de meeste steden in die tijd hebben nog geen 10.000 inwoners. Dus het is een redelijk grote stad. Maar natuurlijk niet in het. Het natuurlijk niet bij metropolen als, als Londen, Parijs of Amsterdam. Ja, nou heeft David net geschetst uh, hoeveel oorlogen er werden gevoerd... En, en, en hoeveel groepen er wel niet aan meededen. Hoeveel diplomaten komen er dan naar Utrecht toe in die tijd? Een stuk of zestig. Dus uh, je, je hebt het... Uh, nu, dus, dus er zijn ook wel uh, lijsten uit die tijd... dat je dus ook tot zeven, 58 komt. Dus uh, je, er zijn op, de, de komen er ook, de gaan er ook weer eerder weg en dan komen er weer bij. Maar dus in de, het zit in de buurt van de 60 jaar. Die hebben natuurlijk allemaal personeel bij zich. Dus soms van een staf van, van 20 mensen of zo. Dus je hebt het dan in zo'n stad van 30.000 inwoners. Door over 500 tot, tot 1.000 buitenlanders die daar ineens zitten. Dat moet niet niks geweest zijn. Het heeft een behoorlijke impact gehad. Dus uh, de stadssecretaris die het hele gebeuren moest organiseren. heeft daar een dagboek over bijgehouden. Dus die beschrijft ook dat hij helemaal het organiseren. En dan moesten er natuurlijk huizen gehuurd worden. En uh, voldoende uh, etenswaren. En nou ja, goed. Die, die mensen brachten soms bijvoorbeeld de uh, Franse gezant uh, Pognac. die nam ook een eigen pastijbakker mee. Hij nou, plaats natuurlijk ook allemaal weer orders. Ja, ja. ja. Er, is, er, is, er is nu naast jullie boekje ook nog een boekje verschenen. over, uh, over al het vermaken. Uh, wat ook meekwam. hè? B kwam daar nou een hele nieuwe sector aan euh, uh, bordelen en GELUIDEN andere gelegenheden... met deze diplomaten ja, de, mee? De, of was dat er al in Utrecht? Nou, Dat was er natuurlijk al ja. voor een deel wel. Maar uh, kijk, prostitutie is er natuurlijk altijd. Ja. Maar uh, daar, daar, de werkgelegenheid die branche nam sterk toe. En daar kwamen ook, dat beschrijft dat boekje ook... Uh, er kwamen ook veel dames van buiten de stad en ook uit het buitenland... Uh, uh, kwamen daar naartoe. Hij beschrijft bijvoorbeeld ook dat... de uh, een van de Britse afgevaardigde tot zijn embarrassment... Uh, zijn uh, geliefde uit Berlijn uh, tegenkwam die daar weer even naartoe getrokken was. Maar uh, Lady Stafford uh, was er ook, dus dat was een beetje een pijnlijk incident. Maar bijvoorbeeld een, iets heel nieuws was dat dus het toneelverbod... wat in Utrecht uh, sinds de reformatie uh, bestond... Dus een zeer geïnformeerde stad was toneel verboden. En dat toneelverbod wordt tijdelijk opgeheven. En dan wordt er dus een, uh, een houten schouwburg op de marieerplaats neergezet. Maar dus zowel een Franstalig als een Nederlandstalig gezelschap... Hun, hun kunsten mochten vertonen. Ja, ja. Er was een toneelverbod in de Ja, Is was... het daarna ook weer ingesteld? Dat is uh, daarna uh. weer, uh, nadat we diplomaten vertrokken waren... was ja. toneel weer verboden. En pas in 1795, bij de Franse bezetting, dan komt er weer een uh, schouwburg. Ah. En is er iets bekend van wat, u, wat de bevolking van Utrecht... Uh, zelf ervan merkte dat al die diplomaten daar uh, neerstreken? Nou, er zijn dus ook wel berichten dat, we, dat men dus ook gewoon uitliep... om al die diplomaten uh, te zien. En voor heel veel Utrechters betekende dat natuurlijk extra werk. Kijk, uh, uh, wijnhandelaren, no noem maar op. Die konden dus leven. En wat natuurlijk uh, voor mensen geweldig veel inkomsten beloofde was dus de verhuur van huizen. Dus echt hele grote huizen voor de diplomaten... maar dus kleinere huizen voor personeel. En daar, men, men, men kon huishuren vragen... die dus binnen een jaar de totale waarde van het huis uh, overeenkwam. kwam... Alleen het was natuurlijk wel de vraag of men echt betaalde. Want is die Polignac al tien jaar later nog een huurschuld van 4000 schulden uitstaan. En, en, en waar zaten die onderhandelingen? Kijk, wat Utrecht, een stad van 30.000 inwoners. Niet zoveel grote gebouwen. De dom was er al wel, althans een deel ervan. Waar, waar, waar, zat, waar, waar zaten ze dan eigenlijk te onderhandelen? Welke, welk ja, gebouw? Het werd, werd onderhandeld in het stadhuis. En ze woonden in bijvoorbeeld de, de keizerlijke gezond, zat in Paushuizen... de Franse gezant zit dan aan de Oude Gracht, de Spaanse gezant in het Duitse huis. Maar de, mm. daar vonden ook allerlei bilaterale onderhandelingen plaats. Uh, maar dus de plenaire onderhandelingen vonden dus in het stadhuis plaats. Ja, in het stadhuis van destijds. Is, is, dat is niet het stadhuis van zeg, nu, hè? Mag ik nog één vraag stellen? Ja. Want dat is echt een vraag die als Nederlander ook toen gesteld zult hebben... En... Wie betaalde dit allemaal? Ja, dat was, dat was inderdaad een hele goede vraag. En dat was niet helemaal duidelijk. Uh, de, uiteindelijk zijn de staten van Utrecht daar in belangrijke mate voor opgedraaid. Ja, dus het leverde wat op. Maar het, het, het kostte de Utrechters ook flink Nou, het ligt er aan welke ja. Utrechters je het over hebt. Maar de staten van Utrecht die hebben dus zwaar moeten bloeden. Uh, de stad Utrecht heeft via accijnzen nog wel uh, geprofiteerd. Uh, en een aantal Utrechtse burgers is daar dus echt flink op binnengelopen. Kijk, een huiseigenaar die dus de huurpenningen betaald kreeg... die liepen dus flink op binnen. Maar ja, goed, die, die, als je natuurlijk tien jaar op je geld van de, van de Franse ambassadeur moet wachten... dan is het natuurlijk weer iets minder winstgevend. Ja, ja, ja dan kan je er eerder voor je gaan. Goed, laten we even naar die onderhandelingen zelf gaan. Uh, uh, David, ze, ze komen dan bijeen in dat stadhuis, 60 diplomaten. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ging dat? Was dat één grote plenaire ronde tafelconferentie? Ja, dat was afhankelijk wel de bedoeling. Ik denk dat de Renger dat trouwens eh, misschien iets beter weet... maar het, het was heel erg lastig om die ceremonie goed te krijgen. En eh, men is ook zoek geweest naar een hele grote tafel... maar dat was dan ook weer lastig om het allemaal symmetrisch te krijgen. Uiteindelijk zijn het allemaal hele kleine tafeltjes eh, geworden. Het stadhuis is ook eh, tijdelijk verbouwd eh, ervoor... om gelijkwaardige ingangen te creëren. Uh, dus het was nog wel eigenlijk heel lastig. Ik denk dat het stadhuis eigenlijk misschien toch nog wel aan de kleine kant was voor, uh, voor dergelijke grote onderhandelingen. Ja, ja dus dat, uh, want hoe ging dat dan? Het ging dus eigenlijk om, om die boedelscheiding, die, die boedelverdeling. Het ging om de boedelscheiding. Maar, maar eigenlijk ze hebben daar jaren over gepraat. Hè? Ja, ruim een jaar. Ze zijn 15 maanden bij elkaar geweest ja. en het was natuurlijk uitermate complex. Uh, men heeft natuurlijk wel eerder van dit soort grote vredesconferenties georganiseerd: hè. Münster, Westfalen, dat mm -hmm. kennen we natuurlijk allemaal. Um, maar goed, um, ja, het einde van de 80-jarige Oorlog... zet eigenlijk een reeks van dit soort uh, congressen in, uh, in beweging. Maar er zijn zo ontzettend veel partijen bij betrokken. Er is ook dus een reeks van elf traktaten... maar daaraan vast zitten nog allerlei handelstraktaten... en evacuatie, overeenkomsten... Uh, dus het was zo ontzettend moeilijk om dat te doen. Uh, bovendien hadden de bondgenoten natuurlijk onderling allerlei oneenigheden. En Utrecht is beroemd, of je kan eigenlijk zeggen berucht geworden... door het feit dat er weliswaar 15 maanden vergaderd werd. Mm -hmm. uh, en met alles wat daar natuurlijk al vast zat. Uh, maar dat de werkelijke onderhandelingen eigenlijk gewoon elders plaatsvonden. Uh, we weten dat eigenlijk vooral de Engelse en Franse ministers... van buitenlandse zaken uh, gewoon pendelden tussen Londen en Parijs. En daar werd eigenlijk al... Ja, de, de basale overeenkomst gesloten. En in Utrecht werden dan de finesses uh, onderhandeld. Wat eindeloos duurde trouwens. Dus Utrecht was het ritueel en de werkelijkheid gebeurde in, zoals men nu zou zeggen, achterkamertjes. Nou, kort gezegd wel, ja. Tot ja. grote frustratie van de Nederlanders. die daar misschien ook niet altijd even goed mm -hmm. bovenop hebben gezeten. Want die dachten, de Engelsen staan aan onze kant. Dus we gaan samen gaan we dingen binnenhalen. Maar die Engelsen hadden ondertussen al lang e hun eigen dingen binnengehaald. Die hebben hun eigen dingen binnengehaald. Ja, ja. Ja. En uh, ja, helemaal op het begin van het uur hebben jullie het al gezegd. dat is misschien ook de reden dat men in Nederland er liever niet zo aan herinnerd wil worden. Ja. Want hoe is het gegaan met die herinnering? Was men aanvankelijk enthousiast over het resultaat? Of is het van het begin af aan zo geweest... dat men hier dacht, dit moeten we zo snel mogelijk weer vergeten? Um, ja, dat was meteen al um, vrij ambivalent. Wat je natuurlijk ziet, er is vrede. Dus vrede wordt gevierd. En dat is in Nederland is dat uh, uh, heel uitgebreid gevierd. Uh, er zijn vuurwerken afgestoken in Den Haag. Er zijn dankdiensten georganiseerd in alle kerken. Hendel heeft zijn uh, te deum uh, geschreven. Is in Londen uh, voor het eerst uitgevoerd. Dus uh, ja, het was natuurlijk gewoon ja, het einde van een hele lange oorlog. En iedereen was er blij mee. Achter de schermen, en dat lees je wel in de diplomatieke brieven... had men wel uh, bedacht, dit is geen goede vrede. We hebben hier ontzettend lang gevochten. En uh, het heeft eigenlijk heel weinig uh, opgeleverd. Ik heb een heel aardig um, uh, citaat. Het is van een 18e-eeuwse historicus, mm -hmm. Jan Wagenaar. Uh, ongetwijfeld allemaal bekend in de vaderlandse tuu, historie. Tuu. Iedereen <laughs> uh, kent Jan Wagenaar. Uh, Misschien is het Amsterdam toch wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, en het is leuk om voor te lezen. En Hij vat het eigenlijk heel kernachtig en mooi uh, samen. Hij zegt... Uh, dat men zich na het voeren van een roemrijke en voorspoedige oorlog... want dat, dat was het geweest... Uh, met een schandelijke en niet zeer voordelige vrede vergenoegen moest. Uh, dat is eigenlijk wat Utrecht was. Het is herdacht. Ik, uh, volgens mij in 1738. Ja. Uh, ik kijk even naar mijn buurman. Ja, ja want jullie hebben nog een ja, apart hoofdstuk in keer. jullie boekje toegevoegd, Hoofdstuk 6 ja. over hoe het hoe er vervolgens met die herinnering ja. is omgesprongen. Ja. En dat is toch wel heel leuk. In 1738 is het uh, uh, wel herdacht. En dat was natuurlijk, het heeft, Utrecht heeft wel degelijk wat opgeleverd, omdat mm -hmm. die lange reeks van oorlogen was op een gegeven moment echt afgelopen. En pas in 1740, of eigenlijk pas in 1747, raakt Nederland weer in de oorlog betrokken. Voor die tijd is dat toch uitzonderlijk. Maar, maar, maar was het ja. dan in Europa een gevoel van zoals net na de Tweede Wereldoorlog, we bouwen aan het Huis van de ja, Vrede. Ja. Ja, ja, dat was het wel. En, en dat gevoel mm. was er natuurlijk in 1648 ook. Alleen in, in Utrecht heeft het langer gewerkt. Kijk, die, dat men in 1738 dat 25 jaar jubileum kon vieren... maar nou ja, in 1673, <coughs> uh, 25 jaar na Münster en Ostenbrug... waren ze inmiddels vier oorlogen verder. En dat is dus dat, uh, dat, uh, die herdenking in 1738 is natuurlijk echt wel ook wel het succes van die Vrede in Utrecht. Ja, dus voor die tijd hele lange vrede. Maar daarna, daarna is dat niet meer zo. Nee. Die... De, de, de, de, kijk, de herdenkingen zijn natuurlijk 1813 en 1913. Dat zijn niet de meest uh, prettige jaartuigen uit onze geschiedenis, hè. Die, die dreiging, de Franse overheersing. Maar de belangstelling is eigenlijk ook niet zo heel groot geweest. En Utrecht, het is wel leuk het laatste hoofdstuk wat we geschreven hebben, dat gaat dus echt over hoe het in kunst of ook parlementaire debatten later nog wel is aangehaald. En ja, Utrecht is eigenlijk wat is blijven hangen. Het is een vrede, ja, zoals de uh, Franse gezanten toen zei, uh, bij u, over u en zonder u. En dat, dat zijn de gevleugelde woorden die zijn blijven hangen. Ja. Onderhandelde Utrecht, maar jullie hebben zelf eigenlijk daar niks over te zeggen gehad. En het is heel leuk dat door de jaren heen, we hebben citaten gevonden van de van Heuts-Gouverneur-Generaal van Indië, uh, Hendrik Colijn. In de jaren 60, 70 uh, is er nog op een gegeven moment een, een, een top in Den Haag. Blijkt dat van tevoren de Fransen en de Duitsers al dingen bekonkeld hadden. Uh, dus eigenlijk wordt Utrecht een beetje een symbool voor wij zijn een kleine mogelijkheid geworden. En Duitsland, Engeland en Frankrijk uh, die bepalen Europa. Ja, maar worden daar een beetje gepiepeld en wij worden daar een beetje gepiepeld, en dat is het beeld wat van Utrecht is blijven hangen. En, en... toch is het een veel rijkere geschiedenis, en dat hebben wij hopelijk in dit boekje wel weer uh, ja. te vertellen. En daarom uh, wil men er niet herinnerd worden, en bovendien hebben we natuurlijk nog de pech dat het ook 1830, 1300 jaar later is dat Willem dan weer hier bij Scheveningen aanlandt, en dat we een andere reden hebben om dat jaar 13 te, her te herdenken. Ja, dat klopt. Die herdenking valt ja. ook weg. Uh, maar in april 1813, de, Fra de Franse kranten schrijven daar zelfs nog wel over in die tijd zelf. Want dat ze niet moeten denken dat je de Fransen er makkelijk onder krijgt. Dat ja. is de herdenking van 1813. En dus. heel kort, hier gaat het nou heel groot herdacht worden. Is dat ja. nou in andere landen in Europa ook nog zo? Of is het overal een beetje vergeten? Nou, bijvoorbeeld de tentoonstelling die wij maken in het Centraal Museum... die gaat dus ook naar Spanje, Duitsland en Zwitserland. Oké, okay. goed. Dus toch een beetje eh, internationaal herdenken. Heel Europa kent Utrecht, behalve ja, Nederland. Behalve Nederland. <lacht> Goed. Rega de Bruin en David Onnekeek hartelijk dank voor jullie komst. <tankt> het boekje De Vrede van Utrecht is uitgegeven bij Verloren... en de tentoonstelling in het Centraal Museum opent donderdag in Utrecht. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met de bouw van de eh, Rotterdamse... Kuip, 76 jaar geleden. En met het eerste deel van een documentaire tweeluik over geel in België. Tot zo. Tot na het nieuws van 11